De zon nog dat is voor feen, want een beetje zonneschijn dat moet er zijn. Vergeten artiesten. Oh,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 Zet eens even uw oren open, ik zing u een gezellige, vrolijke mop. En als hij daar eenmaal in zit, dan komt u er niet meer uit. Haha, en hoor, daar gaat-ie. De vereniging ter bevordering, ter gaat gaf eens een strijd voor iedereen. Zing het moest je woord in spellen in bepaalde tijd. Ik dacht bij mezelf, want ik ga erheen. En zoals gezegd, werd gedaan. Zing het, vink ik, doe het, mijn deugd, mijn dag. k o n s i n o p e als je het even studeert zul je zien als lukt het wel. k o n f t a n t i n o e l Let op hoe ik de Turkse hoofdstad onder valse spel. het Antinoval. Nou, k o n f t a n t i n o e l Ik kreeg eerst een breed de politie nam patent op het gespel. moeilijke hoor. Als ze nu vermoeten dat je lekker schikker bent, denken ze joh en wat je vervoerd. En de commissaris zegt van aan, als je dit kunt zingen, kun je gaan. Kom dan, die no k o n s t -I, i n o p e l Kom, dan, als je deze deer wil je zien aan de lucht het wel. K-O-N-S-C-A-N-T-I-N-O-P-E-L. Let op hoe ik de Turkse hoofd dat op de spel. k o n S c a n t i n o p e l Ook getrouwd de vrouwtjes vragen aan hun netgenoot. Als die verzaken wat op de rij. Wel Constantinopel een van soms een je doopt, die stukjes van zaken gaat jij me niet mee. Kom je niet door je examen heen, slaap je nog tenminste een maand alleen. Constantinopel, k o n s t i n t i n o v g l Constantinopel, al je zien zitten, zul je dat aan k o n s b a n t i n o p e l Let up hoe ik de Turkse hoog, dat hoog dat al gespel Goal Southie Noobal k o n s t a n t i n o p e l Wat ze trouwden, nam, met leven niet wat je noemt, die zonder nauw. Ze hadden zuster, van een kerel en geen oog voor huwelijkrouw. Zij was een vrouw met veel gebreken, zowel aan lichaam als aan ziel. Toch was een lief, ze poezer lief, zo naakte op het eerste gezicht dan elk beviel. En der man die pas een hoedje haar had, en zei niet van amen en ja. Haar eerste vriendje was een kapper, die was in het vrouwtje zeer gehecht. En die gaf haar eens als beloning een splinternieuwe valse plecht. Haar tweede vriendje was een stalstaart, die het vrouwtje als een klit. En die gaf haar voor liefde diensten heel kosteloos een nieuw gebit. En haar man die pas een hoontje haar na. En zei niet van amen en ja, die je de derde had zo vreemde winkel, warm en geheime waren blijft. Daar kreeg ze heupen en een boezem en werd ze verder ingewijd. Als ze nu in elkaar geplant was met alle middelen die men biedt, Geschminkt, geverfd en bijgepleisterd, dan was ze nog zo lelijk niet. En de man liet van een hondje haar na. En zei niet zijn namen en nee, ja. Toen kreeg ze iemand met een motor. Daar werd de motorengel van. Die wachtte voor het getrouwde vrouwtje. Er benen geput aan. De vijfde vriend, die had een auto. Die kreeg een avond van Toen kon ze jammer niet naar huis toe. En bleef ze voor het eerst nacht weg En de man liep pas een hondje haar na, En zei niet van amen en ja die ellendeling Maar eentje keer ging ze hart op dromen De duivel stond nacht voor haar bed Die sprak gemeene vrouw, poeleerster die is afgelopen met de pret We kennen u al je slechte daden Wiecht op gemeene vrouw, vertel of ik neem je in mijn vuur klauwen En ik sleep je nakend naar de huil. En de man luisterde stil naar haar pieg En nog sprak die stupperd <lacht> Haar boezem heigde in de nachtkast Haar heupen dansten angstig rond Men hoorde het klapperen van de tanden In het glas wat op de tafel stond Ze keek in doodzang naar haar haarplecht die spier met aan de deurknop hing. Toen kristen een plotselinge broerde en vier van hart verduisterde. En de man treurt in droefheid en raal om de eerlijke zielige verhaal. <tieden> luistert naar vergeten artiesten met Mike Winkelman. Heerlijk hè, die oude muziek. Als je niet lekker bent, je kou of griep te pakken, dan slik je pillenpoeiers, maar het helpt je niks. Ik neem een wippertje, ik laat de moed niet zakken. Ik neem er nog een paar en dan ben ik weer fix. Als je in zorgen zit, dan ga je zitten treuren. Dat is absoluut verkeerd, dat stijgt je naar je bol. Je wordt een brok chagrijn, dat kan mij niet gebeuren. Als ik in zorgen zit, dan ga ik eens aan de rol. Ik neem zo af en toe een heel klein wippertje. Zo'n heel klein wippertje. Als ze medicijn. zijn. Ik maak zo af en toe een heel klein slippertje. Zo'n heel klein slippertje. Dat is zo fijn. Ik ben een praktisch mens, de wipper en de slipper. Verbind ik steeds samen, het effect is groot. De extra grote zorg maak ik een extra glipper. Zo sla ik dan meteen de ziektekiemen dood. En bij dat doodslang kun je heel wat moois beleven. Hoe meer je moorden kan, hoe meer kom je opdreef. Je moordt net wel of laat laten bacillen sneven. Ik blijf een massamoordenaar zolang ik leef. Ik neem zo af en toe een heel klein wippertje. Zo'n heel klein wippertje. Als een medicijn. Ik maak zo af en toe een heel klein slippertje, een heel klein slippertje. Dat is zo fijn. Sinds gisterenavond ben ik ijverig aan het zoeken. Een paar vriendinnetjes en vrienden helpen mee. Nou zul je straks mijn lieve vrouwtje horen vloeken. Dan zeg ik tegen haar, je snapt er niks van, nee. Zij zegt, die wetenschap van jou is flauwekul, man. Dat is toch maar een uitvlucht voor je boemelarij. Dan zeg ik, weer wijst stil, daar heb je geen benul van. Ik slip en wip en glip in dienst der artsenij. Nee. <lacht> Ik neem zo af en toe een heel klein wippertje, zo'n heel klein wippertje, als ze Ik maak zo af en toe een heel klein slippertje, zo'n heel klein slippertje, dat is zo fijn. Het is vandaag weer een dag met een staartje geweest, want ik heb voor het eerst in mijn leven vol van trots aan mijn mannelijke plichten voldaan en twee kinderen gelijk aangegeven. Want ik werd met de komst van een tweeling verpleit. Ik ben zo gelukkig met twee kinderen rijker. Het is zo jammer, mijn vreugd wordt een beetje vergald. Klopt ze broer, in mijn schoen zit een spijker. Kijk zo de hik, hik, hik. Ik voel me niet snik, snik, snik. Het rommelt en stommelt in mijn maag. Het was ook zo'n gekke dag vandaag. Ik dronk niet van thee, thee, thee, thee. Geen is nee, nee, nee. Ik wacht al zomaar, ik kan er heus niks aan doen. Want ik heb een spijkertje dwars door mijn schoen. <lacht> ik heb nog niks aan doen als er. Als er een schoen in je spijkertje zit. <lacht> ik heb een vriend, die is vandaag mijn getuige geweest. En die heeft me zo vreselijk beledigd. Hij ligt nou in het gasthuis. Zijn ribben zijn stuk. Ik heb mijn vaderlijke eer goed verdedigd. <lacht> Stel je voor, toen ik zei, lijkt het paard niet op mij. zei die lachen, je bent toch zo'n stakker? Brijf je ogen eens uit. Kijk die ene die lijkt op de melkboer en de ander op de bakken, <lacht> heb zo dik, ik, ik, ik voel me niet snikken. Het <lacht> rommelt en stommelt in mijn maag. Het was ook zo'n gekke dag vandaag. Ik dronk niets van thee, thee, thee, thee. Geen biertjes, nee, nee, nee. Ik mag al zomaar, ik kan er heus niks aan doen. Want ik heb een spijkertje dwars door mijn schoen. <lacht> ik ga nog een kopje thee drinken hoor. <lacht> Ik heb er met niks aan doen, al de spijkertjes gooien Ik droom niets van thee, thee, thee. Geen biertjes, nee, nee, nee. Ik wacht al zo, maar ik kan de huis niks aan doen. Want ik heb een spijkertje dwars door mijn schoenen. <lacht>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 Het is de kleine vrouw, die hele kleine vrouw Die met doorvoede kinderen al gelukkig gewezen zou De vrouw die rust eerst vinden zal in magere heim zijn klauw Zo'n maximum leidster, zenuwleidster van een kleine vrouw Hier is Roland. Roland Vonk van Radio Rijnmond.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 was nauwelijks 16 jaar, toen ging hij voor het eerst met haar, des zondags heerlijk naar een speeltuin. Zij was netjes aangedaan, had haar zij een bloesjaar, en hij een schijning tot een kruis. Ze zaten samen tussen het groen, toen vroeg hij schuchter om een zoen. Daar klonk een alleraardigste melodietje, een liefde de lucht was vol van poëzie. Zij slurpten bij de naranja met een rietje. Hij en Sofietje, hun harten klopt in een harmonie. Toen vroeg ze nog een roomijs en een zuurstok, Maar hij sprak en sprak. Je zou je maar bederven, lief Sofietje. Want hij had slechts twee kwartjes in zijn zak. Vijftien jaar gaan snel voorbij, na dat tijdperk zitten zij Met negen kinderen in den stilte Kroos van drie tot veertien jaar, zit elkander in het haard Reet krijgt papa een kale kruis Een heel jong paar gaat erop voorbij En schimkonijn en stokkerij daar klinkt een alleraardigste melodietje, een liefde liedje De lucht is vol van gekrakeel en zwijmelend in herinnering vraagt Sofietje, ken je het liedje? En pa zucht hamper, weet ik veel. Hij denkt onder zijn dun geworden haren aan jaren voorbij. Dan zegt hij pijnlijk lachend tot Sofietje, die liefde liedjes zijn een appareil Radio Paris, je vais avoir l'honneur de vous annoncer. Hier is der deutschland sender König Wusterhausen, auf Welle 1300. Wir bringen Ihnen... Hallo, hallo, IT Radio Budapest. Ladies and gentlemen, the London and Devontory Stations calling. Hier, Hilvers Holland, allgemeen programma. Ik sproos zing voor u. Hallo, hallo, hier Hilversum, hier is de radio. We brengen vreugde in het huisgezin, men amuseert zich zo. Marconio, wij danken u en heren u genie. Uw vinding brengt in een menig huis geluk en harmonie. Radio, dat brengt een vreugde in het huisgezin, men amuseert zich zo. Maar kon wij danken u en eren u genie. Uw vinding bracht u menig huis, geluk en harmonie. Ik breng hem vroeger het huwelijk in mijn huis, Maar Collio, wij danken u en eerdern u genie. U vinding bracht hem in het huis en harmonie. Je gezellig zaam, ik vertel u een gekke historie Ik heb van tijd tot tijd last van de En daardoor een defecte memorie Ik ben vanavond geweest, op een heel aardig feest Met een leuk stel vriendinnen en vrienden Ik heb gezongen, getanst, ik heb geflirt en geschanst.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 Als je niet meer weet waar je woont. <lacht> Het is gek wat ik zeg. Maar mijn huis kan ik <lacht> Ik ben mijn huis kwijt. <lacht> Wie redt mij uit de moeilijkheid. Het is gek. Maar mijn huis ben ik kwijt. Toen ik in de Congo was, leerde ik van dat zwarte rat... Zo'n Congo-paar, breiteren met elkaar, het is voor ons een beetje raar. Het opperhoofd in Bambula, wat verloopt met Alala. la. kroop die vent, schreeuwend uit zijn tent, zij was aan zijn roep gewend. Die verliefde de Pambola, zij de taat van la oela oela. En de rentie naast ze zwart tat alala. Als ze zelf de zuiven, gaan ze dan elkaar bekluiven. Met een biefstuk lippen smakken zij nog naast. Zo heet het ieder diertje zijn plezier hier op aard. Voor ieder ras is hun manier van vrijen alles waard. Die verliep de Pambola, zij de taat van ze oela oela. En de rentie naast ze zwart alala. Laat la, het la, bruin geval Op de ogen van een kwal Het neusje een pijpje erop Het mondje een koolenschop Bim bam Voel af, erop Zit zo'n kwatte paar In het donker bij elkaar Kun je hen niet zien Maar je hoort die zwarte trien Gillen als een stoommachine die verliefde Pimpamboela, zit het avond hoelah ja. en de rent die naast een zwarte lala. Als een stel verliefde duiven, gaan ze dan elkaar begluiven met een bietje slippen smakken zij nog na. Zo geeft een ieder diertje zijn pleziertje hier op aard, voor ieder ras is hun manier van rijden en alles waar. Die verliefde Pimpamboela, zit het avond hoelah hoelah, en het rent die naast een zwarte allala. Maar Bij mijn Bambula was verliefd, daarom heeft het hem gegriefd, dat ik op zijn schat ook een oogje had. Woedend zei hij mij toen dat hij mij vast aan mootjes neef, als ik hem in de wielen reed, maak van jou sprak die barbaar, bietje kalaas tartaar. Ik breed je open met huid en haar, die verliet de Pimbamboula. Zit na van de oela, Als ze zelf verliet de zuiven, gaan ze dan elkaar bekluiven. Zo heet het ieder keert, zijn plezier te hier op aard. Voor ieder raad is een manier van vrij en alles te al waard. Die verliet het zijn bamboela. zet een namen zoela, En de zit die naast de zwaarte. Wauw, Lang geleden stond ik bij een vogelhandelaar. Een kakatoe zat ik in een koperen kooi. Ik vroeg den koopman of het een mooie dier kon praten. Ach, sprak de koopman, hij spreekt zo mooi. En dan, meneer, u moet het diertje horen zingen. Ik kon mijn aandacht niet meer bedwingen. Ik was nieuwsgierig wat het lieve diertje doen zou. Toen vroeg de man, hoe spreekt hij nou? Toen sprak de kaka toe, de wijze kakatoe. toe. Meneer lieve meisjes, doe bij het kussen toch je oven toe. Maak toch je oven toe, dan zul je merken hoe. Veel fijner op je kust. Min je dan een raad der kakatoe je proeft veel beter de aroma, en het is dubbel vuil. En ook in het donker vind je toch elk ander van wel. Daarom zegt de kaka de wijze kaka Ach, lieve mensje smaak bij het kussen doven toe ik was verbaasd en kocht natuurlijk het lieve diertje zo'n fijne kletskous dat was net iets voor mij gaf het een meisje toen cadeau als souvenirje Dat dus er was er ook een bedoeling bij want toen ik bij het aardig kindje op bezoek kwam en haar bedankjes daarin ontvangst nam drukte dat schatje haar beloning in een kus uit en ik hoorde een bekend uit. toen sprak de kakatoe, de wijze kakatoe mijn lieve meisjes doe bij het kussen toch je open toe maak toch je open toe dan zul je merken hoe. Veel fijner op je kust neem je den raad der kaka toe. Je proeft veel beter de aroma en het is dubbel fel. En ook in het donker denk je toch elkander leven wel. Daarom zegt de kaka toe de wijze kakaduw. Ach, lieve meisjes, maak bij het kussen doven toe. Jij bent van mij heen, jongen mij, nu ben ik alleen, jongen mij. Aan de toekomst Roman is een eind gekomen. Doet mijn ziel donker pijn, jongen mij. Veel heb ik geleden. Ik zo vaak gebeden dat ik bij jou mocht zijn, jongen meis. Daar in de hemel, boven het aardige hemel, wil bij je zijn, jongen meis. Jij was mijn zon die mijn leven... Maar God had je liever En nam je mij weer af Ik zal alle dagen Om een einde vragen Dan zal ik de zijn Jonger mij In mijn donkere nacht Jonge mij, klinkt mijn droeve klacht, jonge mij. Ik voel me zo verlaten, ik zit met jou te praten. Net of je hier zou zijn, jonge mijn. Veel heb ik geleden, God zo vaak gebeden dat ik bij jou mocht zijn, mij. Daar in de hemel, boven het aardsgewimmel, wil ik bij je zijn, mij. Jij was mijn zon, die mijn leven vrucht gaat, maar God had je liever. En nam je mij weer op. alle dagen om mijn einde braven. Dan zal het vreugde zijn. Ja. Ik ben André Visser en oude muziek komt tot leven via Mike Winkelmans Vergeten Artiesten. En die luisterde u elke week via internet. www.vergetenartiesten.nl Elke week een lust voor het oor. Ook in de verte heb ik je lief, kwelten met hem mee, ik weet dat het moet, straks is het weer, zien zo zoet. Roosjes verdorren, scheepjes vergaan, maar onze liefde die blijft bestaan en blij te moe, roep ik je toe. Ik wacht op jou en zie als ik droom in het schemeren Jouw gezicht. ik wacht op jou en ik fluister in stille herinnering. Lieveling, als de stormwind loeit, als voor het eerst weer een bloem aan mijn venster bloeit, ik wacht op jou en ik blijf je steeds trouw. Gaat op het kastje, vlak naast mijn bed. Tussen de bloemen staat jouw portret. Voor ik ga slapen, zeg ik heel zacht. Liefste tot morgen, goede nacht. In mijn verbeelding hoor ik de trap. Soms even kraken, sprekend jouw stap. Duurt ook zo lang, maar wees niet bang. Ik wacht op jou. En zie als ik droom in het schemeren licht.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 Dat daar met de van de wil, in de dan vreemde, monsterbrunnen onze vader mij wil, Vader, vlak in de hand, kinderen, weet ons dan? Romantiek, mijn dames en heren, is de wereld uit. Uitvindingen als radio, televisie, etc. brengen ons klinkklare proza. Bijvoorbeeld die elektrische sporen tussen Rotterdam en Amsterdam. Daar is alle romantiek uit. Uit naam van verliefde paardjes. die vroeger in de stoomtreinen zo heerlijk konden vrijen. en nu gedupeerd zijn door de elektriciteit. zingen wij u een lied als aanklacht. Tegen de spoorwegmaatschappij. O harde vrede spoorwegmaatschappij, uit een de naam van de verliefde hoor naar mij. Jij met hele te sporen, je moet de het lachten horen. Er is geen plaats meer voor het verliefde paar. Je zit met veertig mensen bij elkaar. Geef ons over met de zon te blijven, warm het de cellen die zijn. In die coupé'tjes zo knus met z'n tweetjes, wat was dat een zalige tijd. Ja, liet lief, de keurtjes, dan werd er zo eerlijk gevrijd. Je nam dan juist dat de de boemeltreintje, liet naar beneden de bordijntje, pijntje. In die coupé zoekers met een zweetje. wat was dat een zalige tijd. In de elektrische, snelle bliksemtrein, kan van een zoentje niet meer spraken zijn. Je zit al te vaak om schappen, elkaar gezellig aan te passen. Dat is toch niks voor een verliefd gemoed, als je dat bij al waar je wezen moet. Je denkt in het rode van van het als orwetje je tijd. In die coupeetjes zo -so met de tweetjes, wat was dat een zalige tijd. Aan het lied van de keurtje, dan werd er zo heerlijk gebreid. Je nam dan je, je boel breintje, liet naar beneden, het de gordijntje, het in die coupéetje, zo kruis met zijn tweetje, dat was dat een zalige drijf. Zijn weinig klaar. Je bent een zakker als je niet goed vlug bent. Je komt het best van het meeste deek Als leugen en verdrocht je kameraden brengt. Je gaat het met lekker zwangs al in hand. Dan wacht je een man in bodem van één hondje vlug. is meer dan 100 kilo gram verstaan. Bluff, dag. Vlug, vlug, allemaal vlug, vlug van de hang de wereld aan elkaar, dan ben je geen goede blubber, dan ben je de reuze klubber, blubben blubben, moet je maar. Als je de achterstand die in de krant leeft, dan zijn er geven met de stilantroom. De firma aan krijgt dat er zo voordelig is. En wie is nog goedkoper dan de koop? De scherma rijdt van het verlies in een rood rooi, en koopt in een kasteel op duur verblijf. En het pakken eten inkomt vrijdag na en de te slapperen als een doodvlag om je lijf. Bluf, bluf, bluf, allemaal bluf, bluf, bluf, wat bluf van de hand van de wereld aan elkaar. Dan ben je geen mooie bluffer, dan ben je de rugde krubber. Bluffen, bluffen, moet je maar. Nog tegen de verkiezingen, dat sta je van, van wat door kandidaten wordt beloofd. Dan krijg je in vergadering je harde wens: van bakken of van braden of van koop. Maar als je prima in de tweede kamer zit. Dan blijft de de lamme broer de boer. Hij krijgt de dan op en af, spreek je Dan houd je af, de vader, de moe moe. Bluff, bluff, bluff, allemaal blub, bluff, bluff. Van bluffen, hangt de wereld aan elkaar. Dan ben je geen goeie bluffer, dan ben je een reuze bluffer. Bluffen, bluffen moet je maar. Tegenwoordig makkelijk om actief te zijn. Je bent al dichter, componist, getaard. Als je al hier, weet, maak maar niet jezelf al één je. Eén helft van anderen en één helft getaard. De collega's die bij hoog staan, haal je voor Dan lijst. Ze kennen ik dat je met groot verstand. Je maakt jezelf erbij. Ik, ik en nog geen in ik ben de beste van het gehele land. Bluff, bluff, bluff, allemaal bluff, bluff, bluff. Van bluffen hangt de wereld aan elkaar. Dan ben je een grote bluffer, dan ben je een ruwe schupper. Bluffen, bluffen je maar.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 ben nacht en Art is ist nacht Al ter Goede nacht, en welterusten. Luisteraars, slaap nu maar zacht. De afro gaat nu sluiten. Welterusten.